12 uur. Het NOS-journaal. Niselat Thomassen. Goedemiddag. Egypte stemt over de grondwet. Schutter Newtown was een slimme en verlegen jongen... en indië weigeraars stappen naar de Hoge Raad. Het weer vanmiddag neemt vanuit het westen de kans op een bui toe. Er staat een matige en aan krachtige zuiden- tot zuidwestenwind... en het wordt 6 graden op de wadden tot 10 in Zuid-Limburg. Morgenochtend nog een paar buien, in de middag droog en af en toe zon... bij een graad of 8. Na morgen blijft het wisselvallig. In Egypte is het dan zover, daar wordt vandaag het veelbesproken referendum gehouden. De Egyptenaren kunnen ja of nee zeggen tegen de nieuwe grondwet die door de moslimbroederschap is ontworpen. Correspondent Sander van Hoorn volgt het referendum in Cairo. Sander, waar ben jij nu? Ik ben nu in Heliopolis, in de schaduw van het presidentiële paleis waar de afgelopen weken demonstraties zijn geweest... Eh, bij een stembureau, het is gescheiden hier, hè? mannen en vrouwen apart. Maar in deze school zijn stembureaus voor beide. En dus zie je lange rijen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Gemiddelde wachttijd, drie uur. Lange rijen, dus ja. Gaat het er wel eerlijk aan toe? Ja, er zijn berichten over onregelmatigheden. Het begon natuurlijk al met het feit dat eh, volgens de wet een rechter voorzitter moet zijn van het stembureau. En er zijn onvoldoende rechters... die willen meewerken aan dit referendum. Waar ik tot nu toe geweest ben, er zitten wel rechters. Maar van een van hen werd bijvoorbeeld gezegd... dat hij mensen het advies zou geven om op de moslimbroeders te stemmen... en dus ja in te vullen. Ja, de tijd dat ik daar gestaan heb, um, daar heb ik, het, dat, heb ik hem dat niet horen zeggen. Met andere woorden, berichten over onregelmatigheden... maar niet op grote schaal tot nu toe krijg ik het idee. En wat verwacht je voor de rest van de dag? Ik verwacht dat die opkomsten. ...hoog zal blijven. Uh, de stemming is weliswaar uitgespreid over twee dagen. Maar dat betekent niet dat de stembureaus twee dagen open zijn. Door het tekort aan rechters uh, is de ene uh, zaterdag het ene stembureau open... ...en de andere zaterdag het andere stembureau. Anders dan bij vorige verkiezingen in Egypte... ...en er zijn er nogal wat geweest de afgelopen tijd... ...anders dan bij vorige verkiezingen hebben mensen dus maar één dag om te stemmen. En ik denk dus dat die lange rijen uh, zullen aanhouden. Maar dat is nog niet gezegd dat de opkomst ook hoog is. 90 miljoen Egypte... Nogal wie dus dat je langer rijden hebt. Sander van Hoorn in Cairo. Vandaag moet meer duidelijk worden over de schietpartij... in de Amerikaanse staat Connecticut. Politie wil tot nu toe maar weinig kwijt... over wat zich heeft afgespeeld op de basisschool in Newtown. De doden zijn geïdentificeerd. Het zijn er 26, vooral jonge kinderen. Volgens Amerikaanse media is de schutter een man van 20, Adam Lanza. Hij zou eerst zijn moeder hebben gedood in het huis waar ze samen woonden... en daarna naar de school in Newtown zijn gereden... waar hij het bloedbad aanrichtte. Amerikaanse media omschreven Lenza als een intelligente en verlegen jongen. Klasgenoten noemden hem afstandelijk. Een vroegere buurvrouw zei dat hij niet goed omging met andere kinderen. Ook de scheiding van zijn ouders zou een rol hebben gespeeld. was Lenza laat weinig sporen na, hij had geen Facebookpagina... en in het jaarboek van zijn school ontbreekt een foto... omdat hij daar te verlegen voor was. Straks om twee uur komt er misschien meer duidelijkheid... dan geeft de Amerikaanse politie een persconferentie. In 1947 startte Nederland de politionele acties in Indonesië... wat toen nog Nederlands-Indië heette. Aan dezelfde tijd komen de eerste Nederlandse troepen in Indonesië aan. Frisse jonge kerels, vol energie en gedragen door één ideaal. Een einde te maken aan moord en rof. Recht en veiligheid te brengen aan de zo zwaar beproefde Indonesische bevolking. Een prachtige taak die echter ontzaggelijk zwaar zal blijken te zijn. Meer dan 60 jaar na dato stappen twee mannen... die weigerden naar Nederlands-Indië te gaan, naar de Hoge Raad. De twee Indië-weigeraars wilden destijds niet meedoen... aan de politionele acties. Ze zijn inmiddels 83 en 87 jaar oud. Advocaat Lisbeth Zegveld staat er twee mannen bij. Mevrouw Zegveld, goedemiddag. goedemiddag. Welke bezwaren hadden de militairen destijds... om naar Nederlands-Indië te gaan? Maar ja, zij wilden niet meedoen aan het geweld, wat daar werd uh, uitgeoefend op, uh, op burgers. En ze vonden de, de acties die Nederland in nederland indië uitvoerde, later bekend als de politieke acties, vonden ze onrechtvaardig. En dat waren dus, ja, het waren principiële gewetensbezwaren die ze hadden tegen de uitzending. Ze zijn daarvoor veroordeeld, hè, omdat ze niet wilden gaan? Ja, drie jaar voor Maasen en twee jaar voor meer van Luin, maar ook nog bijvoorbeeld uh, uh, ontzegging van het kiesrecht. Mm -hmm. het stemrecht van uh, meneer Maassen voor een aantal jaren. Waarom hebben uw cliënten niet eerder actie ondernomen? Nou, zij gaan ermee uh, naar bed en ze staan ermee op. Mm. Voor hen is het een, uh, een, een zaak die, uh, die, ja, die dagelijks bij ze is. Maar de inschatting is geweest dat de maatschappij er vandaag de dag uh, uh, meer klaar voor is dan uh, uh, in het verleden. Om hier opnieuw naar te kijken, om dus hier inderdaad een herbeoordeling uh, toe te passen omdat de zaak, ja heel Nederland unie is natuurlijk meer, staat meer op de agenda dan uh, zeggen een decennium geleden. En voor hun, ja, voor hun was het natuurlijk beter geweest als er eerder iets mee was gedaan. Maar dit soort dit soort grote gebeurtenissen in de geschiedenis, die hebben tijd nodig, kennelijk, om, uh, uh, om aan een herbeoordeling te onderwerpen. En soms is daar ook weer een nieuwe generatie rechters voor nodig om daar ja. uh, met een frisse blik naar te kijken. Nu uh, stappen ze dus naar de Hoge Raad. Wat hopen ze ermee te bereiken? Een herbeoordeling van hun zaak, een herziening van hun zaak. Mm -hmm. uh, eventueel terugverwijzing dus naar een hof die er opnieuw naar kijkt en die zal zeggen ja, de bezwaren, de gewetensbezwaren die u destijds had, die waren legitiem. He, er waren uh, gezien wat er in Nederland Indië gebeurde en gezien de rechtmatigheid van de acties die we daar ondernamen... kon inderdaad van u niet verlangd worden dat u daar in zou storten. En de kans dat u daarmee te maken zou krijgen in Nederland-Indië als soldaat... was dermaat groot dat inderdaad u inderdaad uh, niet gedwongen kunt gaan, zijn om, uh, om daar naartoe te gaan. Of er daarmee geen oordeel is over alle andere militairen die wel zijn gegaan... maar waar het om gaat is dat individuele militairen... hun individuele gewetensbezwaren kunnen laten gelden... en dat daarnaar geluisterd wordt... En dat anderen daar anders over denken uh, en wel hebben uh, gehoorzaamd aan een uh, bevel om te gaan, dat is een, uh, dat is een kwestie die, uh, die daar los van staat. Mevrouw Zegveld, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Dit is het nos journaal met Isola Thomas. Het gaat slecht met de Nederlandse filmindustrie. Steeds meer filmmakers gaan naar het buitenland om daar hun film te maken. En het kabinet moet in actie komen, vinden PVDA, VVD en D66. Samen met de filmsector moeten de ministers van cultuur en van economische zaken... een oplossing bedenken om de filmindustrie uit het slop te halen. Aan de telefoon D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. Mevrouw Bergkamp, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het probleem van de filmmakers? Nou, op dit moment is er sprake van oneerlijke concurrentie in Nederland. Gelijke kansen zijn er niet voor filmmakers en producenten. En dat komt omdat andere landen een zogenaamde tech-shelter hebben. Zoals Duitsland, Frankrijk, België. En dat betekent dat die landen een belastingmaatregel hebben... waardoor het aantrekkelijker is om in dat land geld te investeren in films. En Nederland heeft geen tech-shelter. Nee. Maar als ze nou in het buitenland gaan filmen, wat loopt Nederland dan mis? En twee dingen eigenlijk. Uh, die techshelter zorgt ervoor dat eigenlijk als eis dat je ook geld uitgeeft in dat betreffende land. Dus als er steeds meer landen buiten Nederland gemaakt worden, wordt er ook heel veel geld besteed in die landen en niet in Nederland. En een tweede belangrijke reden is dat er minder geïnvesteerd wordt in de Nederlandse films, uh, omdat die producenten naar het buitenland gaan. U wilt dat het kabinet gaat overleggen met het filmfonds, met bioscopen en acteurs en zo. Waar zou dat toe moeten leiden? Uh, dat zou moeten leiden tot meer eerlijke concurrentie... Uh, Zo'n tech-shelter zou heel erg mooi zijn dat dat ook in Nederland komt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar België, die hebben daar heel veel voordeel van. Die verdienen daar echt miljoenen aan. En dat zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat buitenlandse films ook in die landen worden gemaakt. Bijvoorbeeld uh, Nicole Kidman ging naar België vanwege die tech-shelter. Dus wij hopen en gaan ervan uit dat er in Nederland ook veel meer uh, mogelijkheden komen... om een, een belastingvoordeel te hebben, zoals in ontdringende landen. Maar ja... Het nieuws, het gaat alleen maar over dat er geen extra geld is. Dat er moet worden bezuinigd. Dus wat zou zo'n gesprek dan oplossen? Of zoals het al wordt genoemd, die nationale filmtop. Wat zou dat oplossen? Nou, wat het oplossen... Ja, wat het oplost is dat er gewoon nu wordt gekeken van wat kunnen we nou doen om een eerlijk belastingklimaat te hebben. Dat kost natuurlijk ook wat geld, maar het levert ook heel erg veel geld op. Inkomsten die we nu mislopen. Ik moet u voorstellen dat die hele keten van in de filmbusiness nu geld uitgeeft in het buitenland. Mm -hmm. en dan heb je het over horeca, je hebt het over uh, het audiovisuele, de catering. Allemaal geld wat uitgegeven wordt in het uh, buitenland. Dus wij willen juist die werkgelegenheid en die economie houden in Nederland. Dus het levert Nederland heel veel voordelen op om juist ook zo'n techshelter te hebben. Mevrouw Vera Bergkamp, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Er komt waarschijnlijk geen groot akkoord... tussen de sociale partners over de aanpak van de crisis... zegt SER-voorzitter Draaier in Trouw. Woensdag overleggen werkgevers en werknemers met het kabinet... over plannen om Nederland uit de economische malaise te krijgen. Volgens de SER-voorzitter komen er waarschijnlijk alleen... kleinere deelakkoorden over verschillende onderwerpen. De bultrug die deze week strandde op een zandplaat bij Tessel is nog in leven. Gisteravond hadden twee dierenartsen de bultrug een sterk slaapmiddel gegeven... om de walvis sneller dood te laten gaan. Maar vanochtend bleek dat hij nog, le nog leeft. Pogingen om het dier te redden zijn de afgelopen dagen op niets uitgelopen. Het staat vast dat hij zal doodgaan. De waterpolitie heeft de zandplaat waar hij ligt afgeschermd. Sport. Opnieuw was er Nederlands succes bij de wereldbekerwedstrijden Schaatsen. In Harbin kwamen de sprinters in actie... en was er een overwinning voor Jan Smekens op de 500 meter. Sebastian Timmerman heeft de wedstrijden gevolgd... en weet of er een sterk deelnemersveld was in de Chinese stad. Ja, zeker. Bij de vrouwen zijn veel toppers afwezig... maar bij de mannen valt dat reuze mee. Smekens wint in 35-15, geen 34-er... maar technisch wel een goede race en een terechte overwinning. Zijn eerste zegen van dit wereldbekerseizoen... Michel Mulder wordt tweede met 500ste achterstand. En Georgi Kato uit Japan wordt derde. Hij voorkomt ermee een Nederlands podium. Ronald Mulder wordt vierde. Op de 1000 meter was er zilver voor Hein Ottespeer. Vorige week won de Zuid-Hollanden voor het eerst een wereldbekerwedstrijd. Dat was in Nagano. Nu moet hij alleen Olympisch kampioen Shawnee Davis voor laten gaan. Dat is natuurlijk geen schande. Het verschil was maar 500ste van een seconde. Samuel Swartz uit Duitsland wordt derde net voor Kjeld Nuis. De 1000 meter bij de vrouwen was eigenlijk de meest gedevalueerde afstand. De top 5 van het wereldbekerklassement ontbrak. Carolina Erbanova uit Tsjechië profiteert optimaal, want zij wint voor het eerst een wereldbekerwedstrijd. Hong Zhang uit China wordt tweede en Margot Boer wordt derde. En dat is de eerste podiumplaats voor Boer dit seizoen internationaal. De 500 meter is dit seizoen het domein van Sang Li, de Olympisch kampioene. De Zuid-Koreaanse wint ook vandaag in Harbin. Voor de vijfde keer op rij dit seizoen een overwinning voor haar. Geen Nederlandse vrouwen op het podium. Bij de WK Korte Baan heeft de Nederlandse zwemster Kira Toussaint... zich geplaatst voor de halve finales van de 50 meter rugslag. De 18-jarige talent kwam in de series tot een tijd van 27 seconden... 56 honderdste. en kwalificeerde zich daarmee als 16e... en laatste voor de halve eindstrijd. Wendy van der Zande bleef steken in de series van de 200 meter wisselslag. Verkeersinformatie bij de ANWB, Sean Bakker. Met files op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij Berkman Roderijs, 4 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam-Krooswijk, 2 kilometer. De weg is helemaal afgesloten. Het verkeer kan er langs rijden via de vluchtstrook. De hoofdpunten van het nieuws. In Egypte is het referendum over een nieuwe grondwet... zonder grote incidenten op gang gekomen. Bij stembureaus staan lange rijen. Vanmiddag wordt waarschijnlijk meer duidelijk over de schietpartij... op de basisschool in Newtown in de staat Connecticut. Amerikaanse media omschrijven de schutter als een intelligente en verlegen jongen. En de bultrug die deze week strandde bij Texel is nog in leven. Ook al heeft hij gisteren een sterk slaapmiddel gekregen.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 Op elk regeltje moet zo goed doorgelezen worden... Uh, als ik kijk dat een, een hoop mensen die een uitkering hebben... Uh, die hebben uh, ja, de meeste, denk ik, geen opleiding of een lagere opleiding... die komen hier niet uit. En um, je gaat zorgen dat je alle twee... Uh, op zo'n prettige mogelijke manier ook voor de kinderen uit elkaar gaat. En ik vind het eigenlijk niet meer dan normaal als je uit elkaar gaat... dat je elkaar ook helpt.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 Een uitspraak in de zaak van Lia Gooiaars is er nog niet. Haar advocaat legt veel nadruk op de afwezigheid van een gegrond vermoeden waarmee observaties gerechtvaardigd worden. In het dossier wordt dat vermoeden ook niet vermeld. Maar volgens bestuursrechter Ere Klein Egelink betekent dat nog niet dat Lia haar zaak gaat winnen. Kijk, in, de, in het strafrecht ken je de regel onrechtmatig verkregen bewijs. In het bestuursrecht komt dat thema ook wel aan de orde, maar op een hele andere manier.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 En daar kunnen we ons ook zeker zorgen over maken. Tot zover deze reportage over controle op mensen in de bijstand. De handhavers, de ambtenaren van de sociale dienst waar de uitzending over ging... gaan per 1 januari beduidend meer werk krijgen. In de memorie van toelichting op de wet aanscherping sancties staat... dat de grens waarbij een strafrechtelijk onderzoek tegen bijstandsfraudeurs begint wordt verhoogd van 10.000 naar 50.000 euro. Dat betekent dat alle fraudes onder dat bedrag... niet meer onder verantwoordelijkheid van de officier van justitie vallen... maar worden afgehandeld door de handhavers van de sociale dienst. Verder kan ik melden dat de wet op de huisbezoeken... in de Eerste Kamer op kritiek is gestuurd. Eerste Kamerlid Marijke Scholten van D66 is er niet mee eens... dat zonder enig vermoeden van fraude huisbezoeken kunnen worden afgelegd. Ze heeft de minister gevraagd om een algemene maatregel van bestuur... waarin wordt geregeld dat er wel degelijk een redelijk vermoeden van fraude moet zijn. De minister heeft dat beloofd, maar voorlopig is die AMVB, zoals dat heet, er nog niet. We moeten nog even afwachten of en wanneer die maatregel er komt. En welke eisen dan worden gesteld en of die net zo streng zijn als die van de bestuursrechter, dat is allemaal nog onduidelijk. U hoorde een reportage van Ronald Huysen, Gerard Leenders en Kees van der Bos En de techniek was in handen van Alfred Koster. Nou, dan nog even wat andere mededelingen. Deze week verscheen een onderzoeksrapport over het functioneren van de Raad van Toezicht van het vu medisch centrum. U weet het nog wel. Ruzie in de dokters brachten de patiëntveiligheid in het gevaar... en het bestuur faalde. We berichten daar uitgebreid over in Argos. In het nu verschenen rapport krijgt de Raad van Toezicht... er behoorlijk van langs. Die raad houdt toezicht op de Raad van Bestuur... maar dat hebben ze eigenlijk onvoldoende gedaan, staat in het rapport. Drie leden van de Raad van Toezicht zijn inmiddels opgestapt. En er komt voor de zomer een hele nieuwe Raad van Bestuur. Nou, en die dokters waar het allemaal mee begon die zijn er nog op eentje na, die zit thuis en wacht op wat gaat gebeuren. Net als wij, zal ik maar zeggen. Wilt u deze Argos terug horen? Nou, dat kan. Ga dan naar www.vpro.nl slash Argos. En daar kunt u ook vriend van Argos worden op Facebook... of ons volgen op Twitter. Volgende week zijn we er weer. Straks Tros in bedrijf, onder meer met oud-rabo-topman... en oud-kabinetsinformateur... Herman wijvels. Ik wens u een goed weekend en oh wat veel gepraat was dit. nog even muziek. Crowded House Een half uurtje op Radio 1. Overdrijft niet zeg. Zometeen vanaf 2 uur. Je zit er bovenop hè vandaag. Ja. Carlo en Bas met de Tros Autoshow. Wij zijn toch voorvechters van echte auto's. Deze week de gast, oud Topman Hans Huggenholz. Mark my words. In de autotest. Je kon erop wachten. Hè? De Porsche 911 4S. Waarschuwing. Snel. Ja. Sneller. dan meen je niet. Snelst. Nou, waar, waar zijn je... we mee bezig als show? De Tros Autoshow. Zometeen op 2 uur. Op Radio 1.